Martin Toonder schreef het nu volgende verhaal in 1975, toen de persoonlijke computer nog uitgevonden moest worden. Van het internet en het delen van kennis via een web was helemaal nog geen sprake. Luister naar De Weetmuts, een voorspelde toekomst waarin wij nu leven. Pamela Tevens vertelt De Weetmuts. Onder de zwarte bergen bevindt zich de onderwereld. Daar wonen de kwillen, Een paddenstoelachtige levensvorm die nog niet door geleerden ontdekt is... ...en die daarom wetenschappelijk niet bestaat. Het is een rustig volkje... ...dat dan zwijgend leven leidt in de eeuwige stilte van hun holen en gangen... ...want een taal bezitten ze niet. En die hebben ze ook niet nodig. Onderling zijn ze namelijk verbonden door draden... ...waardoor ze communicatie hebben... En op die manier weet de een wat de ander weet en daardoor is er nooit ruzie. Natuurlijk is het een beetje moeilijk om zich te bewegen als men zo nauw verbonden is. Onder hun voeten zitten dan ook zuignokjes waarmee ze zich kunnen vasthechten. Want wie heeft er nou behoefte aan onrustig geloop wanneer men zo voortdurend met begeleiding en inspraak bezig is? Ze weten zeker dat ze de hoogste trap van beschaving hebben bereikt... Maar in de laatste honderd jaar is het vermoeden gerijpt dat er boven hen ook leven bestaat. Ze hadden daarom besloten een afgezand te sturen, om zich op de hoogte te stellen van het weten op de bovenaarde. De vraag was alleen, hoe? Zou er een toegang zijn? Daar dachten ze lang over na. En ze dachten zo diep dat de spelonken verlicht werden door het zachte schijnsel dat ze al denkend verspreidden. Op een keer werden hun gedachten echter verbroken door geklop en gebonk dat hol door de galmde. En plotseling ontstond er een gat in een van de wanden, zodat enkele kwillen losraakten en naar beneden tuimelden. Erg was dat niet, want ze werden opgevangen in de hoed van anderen en meteen opgegeten. Zo ging er niets verloren. De kennis van de een is de kennis van allen... Het geklop werd veroorzaakt door de dwerg Kweetal, die bezig was met een houweeltje in de rotswand te hakken. Hij zocht vloeizilver voor zijn silicaat en op die plek had hij een mooie sproot gevonden. Deze loopt door de gravel naar de onderaarde. Misschien zit het daarin. Een spelonk. Als het maar niet de onderaarde zelf is. Het ruikt paars en het is altijd varig om hier een wand in barreltjes te kloppen. Zijn ogen raakten nu gewend aan het schemerige licht. En tot zijn schrik zag hij beneden zich... een zacht, deinende menigte... die hem met bleke ogen aankeek. Pa? Gelukkig had de grot niet ver van daar een uitgang... tussen de wortels van een oude eik. Daar zat P. Pastinakel in het maanlicht een vuurtje te stoken. Want het begon herfst te worden. En de nachten waren fris. Hoewel het nog mooi weer was. Pee, Wat doe je schielig? Heb je een Ballemanje gezien? Het is erger. Ik hakte in een dunne sproot... en toen heb ik een opening naar de onderaarde gemaakt. Nu is er een onderaardige genoom los. En hij heeft een weetmuts op. Oeh, dat is lelijk. Onderaardig is altijd kwaadaardig. Weet ik, weet ik. We moeten een sluit maken. Dan kan hij niet verder. Uh, Fut heeft de genoom niet, want hij heeft geen leden. Ja. Uh. Met vereende krachten rolde Pepastinakel en Kweetal... een grote ronde steen voor de opening tussen de wortels. Dat was zwaar werk. En daarom was het een teleurstelling toen ze merkte dat die niet groot genoeg was. Er bleef nog een spleet over. En in die spleet verscheen een vreemd figuurtje dat een bleek licht uitstraalde. Dat is hem. Weggaan! Het is niet goed iets met de genoom te maken te hebben. En jij bent niet eens behoed. De volgende morgen maakte heer Bommel een wandeling door de omgeving. Vol welbehagen snoof hij de herfstreuren op... en zijn glimlach verdiepte zich toen hij zijn buurvrouw gewaarwerkt. Oh, oh uh, uh, hebt u iets verloren, mevrouw? Uh, uh, kan ik soms helpen als u uh, begrijpt wat ik bedoel? Ach nee, man, Ik zoek paddenstoelen. Oh. Maar er zijn niet veel dit jaar. Ja. Het is zeker te droog geweest. Jammer hoor. Ze zijn heel lekker als je ze goed klaarmaakt. Ik denk dat er in het bos wel meer zullen groeien, maar... Uh... Daar durf ik niet zo goed in als vrouw alleen. Is het anders niet? Geef mij uw mandje maar, dan zal ik een mooie oogst voor u halen. Voor mij betekent het niet zo'n bos. Ik vertreed me daar dikwijls. Wat ben je toch dapper om? Durf je dat zomaar, helemaal alleen? Zou je niet liever iemand bij je hebben? Ja, dat is te zeggen nee. Bedoel ik... Wat ik bedoel is dat ik best alleen durf gaan. Tot straks, mevrouw. Ja, tot straks. Tst, de mallert. Onderweg passeerde heer Olly het huisje van Tom Poes. Wat sta jij daar? Niks te doen, jonge vriend. Weet je niet dat dit de tijd is om paddenstoelen te plukken? Daarom uh, ga ik nu naar het bos, uh, waar je een voorbeeld daar kan nemen. Well, weet je wat? Ga met me mee. Niet omdat ik niet durf, maar jij weet misschien wat de eetbaren zijn als het mij even ontschoot is. Paddenstoelen zoeken? Ja, ik ga mee. Ik weet al, wat leuk je weer eens te zien. Leuk? Ik voel me onleuk, want ik kan geen vloeizilver vinden. En ik had graag mijn silicaat klaargemaakt voordat ik ga ispen. Oh, juist ja. ja. Vloezilver zei je? Vloeizilver. Dat heb ik nodig om op de achterkant van mijn silicaat te doen. Dan vormt het door tegenkaatsing beelden van voorwerpen die zich er tegenover bevinden. Misschien kunt u me helpen? U hebt zo'n groot denkraam. Is dat het, dat apparaatje wat je in je hand hebt? Die silicaat bedoel ik, waarmee je tegenover kunt kaatsen? Oh nee, dit is gewoon maar een reden ontleden. Nee, dit heb ik gemaakt terwijl ik naar het vloeizilver zocht. Als je het ene niet doen kan, moet je het andere doen. Want de tijd dat je niets doet gaat naar de verturving. Heel goed gezegd. Zo is het bedoel ik. Ik voor mij heb het ook druk. Ik ga paddenstoelen zoeken. En het vloeizilver? Ik zal zien wat ik doen kan. Eerst het een en dan het ander, anders loopt het Maar Als je begrijpt wat ik bedoel. Daarom gaan wij nu eerst het bos in. In het bos is het misschien niet veilig. Daar is een genoom met een weethoed. Hmm. Een genoom met een weethoed. We hoeven gelukkig niet ver te zoeken. Ja. Alles wat daar staat is eetbaar. Ach, gemakzuchtig. Zo is de jeugd. Ik voor mij ben daar niet tevreden mee. Ten slotte moet ik een hoogstaande dame een verrassing bereiden, zodat ik iets speciaals wil zoeken. Dat gewone spul is niets voor een heer van mijn stand. Ik wil een zeldzame hebben waarvan ze op zal kijken. Ik wil. Oh, kijk. Zoiets als deze bedoel ik. Dit is iets bijzonders. Ik wil. Ik wil. Oh. Kom eens, jonge vriend. Ik heb hier een heel speciale paddenstoel gevonden. Die kwil heet. Ik wil weten of die eetbaar is. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Erg betrouwbaar ziet hij er niet uit. Misschien is hij wel giftig. Ik heb trouwens nog nooit van een kwil gehoord. Ja, maar dat doet er nu niet toe. Ik wil weten. Ik wil weten. We kunnen hem beter laten staan. Zo'n pratende zwam zou me niet echt smaken. En kwetel al zei... Hij denkt alleen maar aan eten. Ik ben er al lang overheen, zodat ik heel andere belangen op het oog heb gekregen. Zo'n weetgierige paddenstoel moet men begeleiden als zijnde. Hij is duidelijk onderontwikkeld. En daarom kunnen we hem hier niet in onwetendheid laten staan, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarom niet? Nou... Het geeft altijd ellende wanneer we ons met dat soort figuren bemoeien. Deze woorden maakten een eind aan heer Ollies tweestrijd. Vast besloten trok hij de zwam los en nam hem in de hand. Dat was wel even een vreemd gevoel... want de plant had zuignapjes onder de voeten en die voelde erg kil aan. Maar nu hij eenmaal een besluit genomen had... wilde hij geen zwakheid laten blijken. En daarom trok hij zijn mond in een welskrachtige plooi. Zelf weten. Ik wil weten. Zelf weten. Dit gepraat sterkte heer Bommel in zijn mening zodat hij een koppig zwijgen voortstapte. En omdat de poes wist dat zijn bezwaren in die stemming geen zin zouden hebben... liep hij met het mandje vooruit. Hij was dan ook de eerste die Kweet alweer in het oog kreeg. Hoe is het met het vloeizilver? Daar hebben we geen tijd voor gehad. We hebben paddenstoelen gezocht en heer Olly heeft een heel speciale gevonden. Een kwil. Weet jij er iets van af? Wat is een kwil? Nooit van gehoord. Heb geen weet van paddenstoelen... De meesten brengen schrompel in het breinwerk. Nou, maar die van mij niet. Ik heb een heel bijzondere gevonden. Die wil weten. Kweel heet die. Kijk maar. Weg zijn. Hoedje worden genomen. Oh, daar was ik al bang voor. Er is iets niet pluis als kwetel er vandoor gaat. Kweetel en jij vinden dus dat kwil niet deugd. Maar ik heb het goede gedaan door hem mee te nemen. Zeg nu zelf. Mm -hmm. Nou, niks. Mm -hmm. Als hij wel deugt, is het mijn plicht hem de kans te geven zich te ontwikkelen. En als hij niet deugt, is het mijn plicht hem in de gaten te houden. Zodat hij geen onheil kan aanrichten, bedoel ik. De taak van een heer ligt altijd helder voor ons. Als we maar willen zien, leer dat van een oudere. Hoe dat gaat aflopen, weet ik niet. Maar ik begrijp wel dat de taak van een heer weer eens moeilijkheden zal geven. Oh! veel paddenstoelen, Ollie. En zulke mooie. Wat ben je toch knap en handig. Schattig, hoor. Schattig, he? hoor. Hoe durf je? Wat, wat misselijk om een na te apen. Ga weg. Neem je paddenstoelen mee. Ik wil je niet meer zien, meneer Bommel. Meneer Bommel? Het was heer Bommel niet die dat riep. Dat heette de paddenstoel die hij begeleidt. Moet jij ja. je er niet mee? Met jou wil ik ja, ja, ja. helemaal niets te maken hebben. Oei, heb ik je daarvoor van een verschrikkelijke etensdood gered? Het is heel vreselijk om een hoogstaande dame na te praten als ze iets aardigs tegen een eenzame heer zegt. Vreselijk? kwil, vreselijk weten. Voor het eerst zag Bommel nu dat het schepsel oogjes had. Door die ontdekking maakte zijn verslagenheid plaats voor gramschap en hij was woedend toen hij slot Bommelstein betrad. Men heeft me voor je gewaarschuwd. En nu weet ik waarom. Je bent een gifzwam zonder gevoel of manieren. Je bent slecht. Uh, excuseer, Olivier. had u tegen mij met uw welnemen? Uh, nee, nee, nee, Joost, uh, dat niet zozeer. Ik uh, bedoel Quil hier. Hij is een pratende zwam die ik gered heb uit een paddenstoelenschotel, mm. Zodat ik ongenoegen met een dame heb gekregen. Hij maakte ongepaste opmerkingen. Het was heel vreselijk. Heel vreselijk weten. Ja. Ik wil knap en handig weten. Schattig hoor, met uw uh. welnemen. Zeer betreurenswaardig. Ja, zeg dat wel. Maar wat moet ik nu doen? Als ik hem buiten de deur zet, is hier gevaar voor de omgeving. Misschien kan ik hem door een mooi voorbeeld... D dat raad ik u zeer sterk af. Oh. Met de opleiding van zo'n gedrocht hebben we al dikwijls zwaarigheden gehad. Ja, maar... gaat boven onze macht. U kunt beter een deskundige bellen als ik mijn verstouten mag. Uh, uh, opbellen. Een deskundige opbellen. Ah, eens even kijken. Opbellen? Kleeuw, uh, opbellen weten. Uh, uh, uh, opbellen is heel gewoon. Men praat in de toeter tegen iemand aan de andere kant van de lijn. En uh, die iemand geeft antwoord. Uh, uh, als het nummer niet in gesprek is, tenminste. Ik bedoel, iedereen heeft het nummer. En dat nummer staat in het telefoonboek. Ja, nou, nee, nee hier, niet doen. Niet dat boek opeten. Dat is geveilig. Wat je meent, hè, bommen? Uh, hallo, oh, u spreekt met Bommel? U spreekt Previtskovski en ik eet mijn huh? boeken niet of ik studeerde. Nee, uh, uh, <laughs> ik had het niet tegen u, ik had het tegen Quill. Uh? Ik, ik bedoel, ik wil inlichtingen hebben over een pratende zwam. Die zojuist mijn telefoonboek heeft opgegeten, zodat ik nu ernstig onthand ben omdat ik geen nummers meer kan opzoeken. Uh, ja. Olivier B. Bommel? Bommelstein, uh -huh. 9595. Kweerlijn Xavirius hmm. Marquis de Kante-Kleer van Barneveld... 3-0-2-3. 302. Wammers Waggel hmm. Verbinding verbroken. Vaas. Professor Joachim Siekbok... 7-2-2-3. Professor Prilichwitskowski... Stadslaboratorium 4-4-9-8. De, de scham klinkt ja, kans. Ik kom hmm. Hmm. zo voort. Politiebureau Commissaris Bullenbas... Oh, 0-1-1-2... Hmm. Amos W. Steynhakker, geheim nummer. Fijn. Alvorens heb je nodig de nummer te kiezen van de gewenste persoon... ...dient u de horen van de haak te nemen... ...vervolgens draait u met uw vinger in het no. met het cijfer corresponderende gaatje... ...de draaischijf rechtsom. Dat prater was nog tot daar aan toe, maar dit is te gek. Wie is deze kwil eigenlijk? Dat vroeg Tompoes zich ook af. Kweetal! Hij was teruggegaan naar de rand van het bos waar ze Kweetal hadden ontmoet... Kweetal! ...en liep daar zoekend rond. Wat weet je al? Het vloeizilver? Oh, uh, nee, dat nog niet. Maar ik wil graag iets meer weten over die rare zwam. Kwil, je, je weet wel. Kan je me iets over hem vertellen? Dat is een onderaard genoom. Hij komt uit de wortellok van een oude eik, daar in het bos. Ik heb er een sluit voor gemaakt met een boldersteen... Maar er bleef een spleet waar hij net door kon. Als de maan rond is, moet hij daar weer terugkeren, want een genoom knecht van maanlicht. Maar dat duurt nog wel een paar zonnedalingen. En in die tijd kan er veel kwelligs gebeuren. Hippolytus Hyper 5531. Bul Super 5531 gaand ja. grootgut comestibulus 3328 rokersp pas adres ja. onbekend e eerst praten die alleen maar na maar nu ik uh, hoor het ja. de spraak is hem niet aangeboren maar ja. de drang naar kennis wel deze ja. zwam ja. is een fenomeen meneer bommel laat me ja. maar zien in mijn boeklijn ja. wat is uh, een fenomeen ja. deze zwam... Een fungusmutation waarvan de wetenschap opzien zal. Een variant op de DNA-molekule. Merkt u zich dat aan? Wat is een DNA-molekule? u bent een wetenniet. Ja. Ach, waarom worden de grote ontdekkingen immer door domme kroppen gedaan? Zo so wordt de wetenschap verschuttet, als wij wetenschappers niet standhouden. De dna moleculen is de molecule des levens. Noteert u dat, heer maar... Die is ook -zure. Genetische code is iedere cel van het lichaam. Paul, oh, ik had het ja niet beter zeggen kunnen. De verflikte zwam heeft zich de kennis... van het boekleins eigen gemaakt. Oh, maar Quill heeft uw boekje opgegeten. Uh, het zit nu huh? in zijn hoed. Deze zwam kan hier niet blijven. Nee, maar... hij moet wetenschappelijk analyseerd worden. Ja, ik sla uh, voor hem mee nemen naar mijn laboratorium. Nee, dat wat, gaat niet. Wat? Hij is gevaarlijk, zoals ik zelf wetenschappelijk heb vastgesteld, toen ik door hem ongenoegen met een dame kreeg. Uh, het is mogelijk dat hij een uh, molecule is, maar hij deugt niet. Wat? Dat zegt iedereen. En ik heb mijn les geleerd. Ik wil alleen maar weten wat ik maar dan moet doen. Wat? Excuseer, huh? heer Olivier. Huh? Huh? De lunch is gereed. Hoe dat nog? Goed, Meneer Bobbel, ja. u hoort van mij. Ik ga in oh. een consult inroepen. Het kan nu wel zijn dat je gevaarlijk bent, maar daarom kan ik je toch niet laten verhongeren. Ik neem je mee naar de eetkamer. Nucleïnezuren zijn ketens van nucleodieten. Huh? Aan iedere huh? deoxyribose zit een base adenine, timine, right. cytosine of guanine. U zult mij moeten verschonen, heer Olivier, maar ik meen dat het te veel gevraagd is om een paddenstoel te bedienen. Ik pleeg zoiets slechts in de soep te serveren. Kwil van de tafel of geen lunch, met uw goedvinden. Joost tilde de zwam van de tafel en bracht erop een koude schotel naar binnen. Dankjewel. Maar waar heb je kwil gelaten? Hij was net begonnen aan de piebo dingen sturen. Ik heb hem daar bij uw gemakkelijke stoel gezet, met uw goedvinden. Nu is hij stil, en dat is beter. Want het zou betreurenswaardig zijn wanneer uw maaltijd gestoord werd door zuren, als ik me zo mag uitdrukken. Ja, misschien wel. Ik begon anders net aan zijn gebabbel te wedden. Het brengt een eenzame heer tot een andere gedachte, ja. als je begrijpt wat ik bedoel. Waarom zou die nu stil zijn? Het zal toch niet door de honger komen? Ik zei reeds dat het voederen van paddenstoelen buiten mijn terrein ligt. Ik sta ook overal alleen voor. Hier zit ik achter een overdadig maal... terwijl die onderontwikkelde kwil niets krijgt. Heb je daar geen gevoel, Joost? Staat dat niet zo te ritselen? Ik ritsel niet. Nou, dat doet de zwam met uw welnemen nu. En als u mij toestaat, lijkt zijn voedselprobleem mij opgelost. Hij heeft de kranten verarberd, als ik mij verstouten mag. Wie is verwachting geldig tot vanavond? Droog... Vrij zonnig, met plaatselijke regenbuien, maximum temperatuur rond twaalf graden. Hij kan nu gewoon praten, hoor je wel Joost? Het is toch merkwaardig wat zo'n eenvoudig wezen in een beschaafde omgeving kan leren. Het de zonde van de koude schotel. Het is buiten autentelijk, piep. Twijfeloos in een schwam met hoge IQ. ...is het een mutatioon, zo vraag ik mij. Maar, maar dat is niet zo best, prof. Als dat waar is, nemen de zwammen straks de aarde over... Want, ...want als er één is, zijn er meer. Misschien is het niet eens een zwam. Hij kan wel uit een vliegende schotel komen. Een spion, weet u wel. En straks hebben we de hele bende op ons dak... ...en dan is het met ons afgelopen. Braal! Fantasietasterijen! Waanzin! ...wetenschappelijk is slechts interessant of dit een mutation is. Voor het gemak zullen we hem Fungus Pleweskovskyus noemen. Sla ik voor. En nu eens denken, hoe krijgen wij hem hier en hoe zullen wij hem aanpakken? Niet aanpakken, we kunnen hem beter uitroeien nu, nog tijd is. Nou, we moeten eerst vaststellen of de Fungus metalionen ionen in heeft. En als ik dan de profane ziekelhaupt toepas... Dag ja, professor. Kunt u mij ook zeggen wat een redenontleder is? Daar had Kweet al het over. Redensontleder? Men ontleedt ja geen redens. U zult een motiefanalysator menen. Mm -hmm. Het is gelukkig voor de wetenschap dat die ook niet bestaat. Maak dus fout, meneer Poes. U hindert. Toen Tom Poes een poosje later onbevredigd op Dommelstein kwam, zat heer Olly met zware hoofdpijn op een bankje in de hal. Door de benoeming van de heer Knopgeest is het begrip inspraak met voeten getreden. Wat is benoeming? Ja. Wat is begrip? Wat is inspraak treden? Zo gaat het nu al een uur lang. Ik ben ten einde raad, doordat Quil mijn kranten heeft opgegeten, waar hij natuurlijk niets van begrijpt. Zodat hij meer vraag dan één wijze kan beantwoorden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij wil alles weten. Dat is duidelijk. Ja. ja. En nu hij praten heeft geleerd, is dat erg vermoeiend. Mm -hmm. Want niemand kan alles weten. Nee, zelfs ik niet. Dat heb ik hem al gezegd, maar hij schijnt me niet te geloven. Wat moet ik nu doen? U kunt hem misschien meenemen naar de universiteitsbibliotheek. Daar staan duizenden boeken. Ja, maar... Dan kan hij zelf zien dat het onmogelijk is om alles te weten. Dat is een goed idee. Uh, ik had het zelf kunnen bedekken. <coughs> In de stad had de assistent Pieps intussen zijn neef opgezocht... die onder de naam Argus een belangrijke rubriek in de Rommeldamse Courant schreef. Dat is pas nieuws. Heel wat anders dan vage verhaaltjes over vliegende schotels. Dit is van wetenschappelijke zijde deelt men ons mede, je kent dat. Ja, als er één is, zijn er meer en straks is het met ons afgelopen. Invasie van intelligente paddenstoelen. Een kopje. Op de voorpagina. Daar stoppen we de pers voor. Dat gooien we nog in de avondeditie. Dat drukt de onlusten onder de op opzij. Dat zal je zien. Heer Bommel was zich nog niet bewust van de opwinding die door Quill veroorzaakt werd. Hij was met de zwam naar de universiteitsbibliotheek gegaan. En daar stond hij nu, tussen de eindeloze boekerijen. Lies Kleermaker en Rick het last zijn weer bij elkaar. Ze zijn heel gelukkig. Waarom? Schijn nou eens even uit met die krantenberichten. Kijk liever eens goed rond. Hier zijn de boeken waar alles in staat. En je kunt nu zelf zien dat je aan één leven niet genoeg zult hebben om alles aan de wee te komen. Duizenden boeken, zie je wel? Oh, misschien wel meer. Wicht, is hier verboden. Kunt u niet lezen? Oh. Siste van Drulkes, die in deze ruimte toezicht hield. Hoeveel meer? Je mag niet gepraat worden. Wees dus stil en luister alleen maar, dan zal ik je laten zien uh, wat ik bedoel. Kijk, hier, hier hebben we bijvoorbeeld uh, een verhandeling over glas. Jij wilt natuurlijk weten wat glas is. En uh, hier staat het, glas bestaat hoofdzakelijk uit silicaten. Dat doet me ergens aan denken. Al weet ik ook niet aan wat. Maar uh, dat doet er nu niet toe. Het wordt verkregen door een samensmelting van zand en kalk. Kan het hier. niet wat zacht dan, meneer? U stoort. Uh, wat doet u trouwens met oh. dat boek? Als u het in wilt zien, moet u dat aan mij vragen. Oh, <laughs> ik kijk alleen maar eventjes. Ik laat kijken, bedoel ik, door Quill hier. Hij is erg weetgierig en nu laat ik hem zien dat het onmogelijk is iets te weten. Kwil, mm -hmm. u bedoelt die paddenstoel? Mm -hmm. Dat is niet gewoon. Zal, zal ik het Zwarte Kruis al bellen of de politie? Rommeldamse courant, ja. extra editie voor de biep, mevrouw Dreukens. Wezens van een andere planeet zijn op aarde geland. De onbekende levensvorm die op een zwang lijkt is bezig ons te bespioneren. Als er niet snel wordt ingegrepen bedreigt ons een groot gevaar. Eén van de indringers is waargenomen in gezelschap van de heer O.B.B.T.R. Wat doet de overheid? Politie! Help! Indriggers! Dus! Wat is er aan het rondje, mevrouw de zwam, hij, hij, hij zit daar, daar tussen de boeken, agent. Ik, ik voelde direct al dat er iets vreemds aan de was. En, en nu zit hij, zit hij de aarde over te nemen. Zeg, wat moet dat? Dan hij mij de boel hier over te nemen. Uh, oh, nee, agent. Ik probeer. Uh, ja, uh, ik wil niet geloven dat het onmogelijk is om alles te weten. Die, die, die, die ja. niet. En nu probeer ik. Uh, ja, uh, ik wil. Gezwam. zwam. Uh, ja. De juffrouw had gelijk. Ja. U bent bezig er een bende van te maken en dat is niet toegestaan. Nee. Ik moet u verwijderen, meneer. Ja. Ik, ik, ik moet hier binnen blijven. Quill zit daar nog en hij is gevaarlijk. Hij moet door mij begeleid worden, bedoel ik. Wat Quil... uh, jij wilt, dat interesseert uh, me uh, niet. Uh, Daaruit. ruit. Ja, oh, oh, oh. Heel goed, agent. Oh, oh. Als je nu niet maakt dat je wegkomt, zal ik je op de pont slingeren wegens ordeverstoring. Ik zal je in de gaten houden. Wat nu te doen? Ach, had ik maar niet naar Tom Poes geluisterd... dan was ik niet naar de bibliotheek gegaan. Ik sta ook overal alleen voor. Misschien kan ik beter de burgemeester waarschuwen. Er zijn wezens van een andere planeet geland, Bas. Hier in het avondblad staat dat bommel erachter zit. Natuurlijk weer bommel. Ja, het is maar een krantenbericht... maar je kunt beter gaan onderzoeken wat er waar is. Ja. Ik moet de burgemeester spreken. Jou moet ik juist hebben, Bobbel. Eh? Wat weet jij van marsmannetjes die hier geland zijn? De krant zegt dat jij erachter zit. Ik zit helemaal niet achter marsmannetjes. Ik loop zo hard ik kan om mij te beklagen over een agent oh? die mij uit de bibliotheek heeft gezet waar ik Quil ben geleide. En nu zit Quil daar nog, terwijl iedereen zegt dat Quil gevaarlijk is. En wie is Quil dan wel? Heer Bommel gaf een verwarde uitleg waar de commissaris weinig van begreep. Maar omdat hij een ambtenaar is met een hoge opvatting van zijn plicht, volgde hij de nerveuze heer naar de universiteitsbibliotheek. Half zes. De gemeenteinstellingen zijn gesloten. We moeten naar binnen. Quill zit daar nog. Alles ziet er ordelijk uit. Geen paniek. We zullen tot morgenochtend wachten. Maar ik zal een mannetje voor de deur zetten... ...zodat die marskeeltjes niet naar buiten of naar binnen kunnen. Een mannetje voor de deur. Voorlopig kan je naar huis gaan, Bommel. Oh. Professor, wat weet u van de marsmannetjes die in het avondblad staan? Ze beweren dat het een bericht van wetenschappelijke zijde is. Mm -hmm. Daarom kom ik hier. Is het een grap? Dat is ja geen grap. Ik heb met eigen mm. ogen de zwam aangeschouwd. Oh. Maar ik heb hem nog niet wetenschappelijk onderzoekt. Mm. En daarom bereid ik mij hier de proef van ziekelhaupt voor. Mm -hmm. De mogelijkheid van een fungus is groter dan maasmijnlijn. Merkt u zich dat aan? Ja, ja. Ja. En de krantenbericht. Brauw! Ja. Uh -huh. Dat is ja zeer onwetenschappelijk. Oh. Ik weet niet hoe het in de tijding gekomen is. Dat ja. heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Iedereen die goede boeken leest weet dat een inval van buitenaardse wezens mogelijk is. Schamt u zich niet, meneer Pieps? Dat is ja geen spraak voor een wetenschappelijke. Hmm. Ten slotte heeft die Pieps ook gestudeerd. Er is dus een kans dat hij weet waarover hij praat. Die avond zat een poes in zijn huisje de krant te lezen toen heer Bommel binnenkwam. Oh, ik heb geen rust, jonge vriend. Quil zit in de bibliotheek, zodat het eten me niets maakte. Daarom kom ik je raad vragen, als je begrijpt wat ik bedoel. In korte woorden vertelde hij daarop wat er die middag gebeurd was. Dat is erg... Ja. Want dit krantenbericht heeft haast helemaal gelijk. Huh? Alleen is kweel niet buitenaards, maar onderaards. Het gevaar is hetzelfde. We moeten zo vlug mogelijk naar de bibliotheek, Olly. Ja, maar daar kom ik net vandaan. Het gebouw is gesloten en er staat een agent voor. Zodat niemand erin of uit oh. kan. Maar uh, wat bedoel je met dat het erg is, bedoel ik? Ja, dat is nogal duidelijk. Hij gaat natuurlijk alle boeken opeten. Natuurlijk! Nu begrijp ik ineens waarom ik zo ongerust was. Want dan weet hij alles en dan is het te laat. Ach, oh, ik had nooit naar je moeten luisteren met je bibliotheek. De universiteitsbibliotheek lag duister en verlaten in het maanlicht toen de oude schicht voor het gebouw stopte. Niets wees erop dat daar binnen iets ergs gebeurde en ook buiten was het stil en rustig. Maar dat duurde niet lang. Ik moet erin! Laat me erin! Wat moet dat? Hier komt niemand in of uit, meneer. Ja, maar... Wat wilt u? Bent u soms een marsmannetje? Ja. Mijn naam is Bobbel. En ik moet naar binnen omdat Quil hm. bezig is alle boeken op te eten. Zodat hij dan alles ja, weet ja. wat niemand weten kan. Span niet. Kijk, agent, hier in de krant staat iets over marsmannetjes. Het, het is Eén daarvan zit hier binnen in de bibliotheek. Daarom moeten we naar binnen. Alles wil wat weten, daar gebeurt en is niet precies daarom ik te bang, zeggen, maar het dat kan alles zijn. boeken op en, uh, en dan weet niet hij... Niet Onder, In de arts. opwinding merkte niemand dat Quill een kelderraam opende en naar buiten kwam. De agent Porkpees begreep dat de zaken boven het hoofd groeide. en daarom zocht hij contact met commissaris Bullenbas, Die liet niet lang op zich wachten. We moeten weg voordat ze ons tegenhouden. Bommel. Alweer. Ja, ik ga mee. Wat hier gaande is, weet ik niet. Maar het is een duistere ja, maar, eh, zaak en ik neem verder geen risico's. Het, oh. Kluiver en porphees. Ja, Breek de voordeur open en zoek naar verdachte elementen. Maar voorzichtig. Ja, hoor. Het gebouw is gemeente-eigendom en mag niet worden. Jij blijft hier, bommel. Als daar binnen Mars mannetjes aan het werk zijn, zullen we ze inrekenen. Maar we zullen jou nodig hebben voor een verklaring. Oh, arresteer me maar weer. Ik had je direct al in de gaten. De bibliotheek is leeg. Huh? Alle boeken zijn weg. Dit is een roofoverval. Hm. Vommel is er gloeiend bij. Arresteer hem. Oh. Gauw, hey Olly. Dit is precies waar we bang voor waren. Als Kweel daar niet mee is, gaat hij vast en zeker terug naar de onderaarde. We moeten weg voordat ze ons tegenhouden. Waar, waar, waar gaan we heen? Naar het bos natuurlijk. Quil oh. weet alles wat er te weten is omdat hij alle boeken heeft opgegeten. Hij heeft nu aan zijn opdracht voldaan, denk ik... en daarom kan hij teruggaan naar waar hij vandaan komt. We moeten hem tegenhouden voordat hij dat doen kan. Ja, natuurlijk. Net wat ik dacht. Mm -hmm. Maar ik vraag me af hoe Quil in het bos kan komen. Hij loopt zo moeilijk met die zuignapjes onder de voeten. Zoals oplettende luisteraars misschien al vermoeden had Quil zich op het reservewiel van de oude schicht meelaten rijden. En nu verdween hij doelbewust tussen de stammen... terwijl Tompos en heer Bommel een andere kant op gingen. We moeten hem vinden. Ja. Vannacht is de maan vol en dan moet Quil terug zijn. Ja, we, kunnen, we kunnen het toch wel een beetje rustig aandoen. Nee. Goh, ik voel me lang niet goed zonder slaap of ontbijt met mijn tegenstel. En Quil kan nooit zo vlug hier zijn, met zo'n moeilijke voeten. Het zal hem best lukken door alle kennis die hij nu heeft. Ja. Wij hebben het veel lastiger. De politie zit natuurlijk achter ons aan. Oh, oh, nee. oh, we zijn erbij. Het, nee, is, het is niet te laat. Alles is Ik geloven. heb het gat gevonden. Oh. Oh. Met de steen die Kweet al ervoor heeft gerold. Oh. Oh. En daar is Quil. Ah. Maar hij kan niet naar binnen. Zijn hoed is te groot geworden. Ja, geen wonder. Dat komt van wanneer men alle boeken opeet. Toen Quil zijn achtervolgers gewaar werd, verdubbelde hij zijn pogingen om in de grot te geraken. Maar omdat zijn gezwollen hoed niet meegaf, draaide hij zich om en liet zich met de voeten vooruit in de nauwe openingszak. hem! Houd hem tegen! Daar gaat hij! Uh, ik wil naar binnen! Uh. Oh, te laat. Ik had hem bijna. En nu heb ik alleen maar zijn muts. Kon je niet wat vlugger zijn, jonge vriend? Moet ik dan altijd alles alleen doen? De, pas op, daar is -ie weer. Oh. hij weer. Hij grijpt met zijn tentakels. Oh, help, hij wil mij kwaad doen. Nee, nee, het gaat om onze hoed. Hou die goed vast. Zorg dat hij hem niet nee. krijgt. Terwijl Kwil uitzinnig naar voren sprong met uitwaaierende tentakels... deinst hij bommel angstig ja. achteruit. Maar hij begreep oh. de waarschuwing van Tom Poeg. Oh. En om zijn handen vrij te oh. hebben, zette hij het vreedzertig hoofddeksel op zijn eigen hoofd. Zo! <truhend> <truhend> <truhend> Sirion Ariem Roes Misksaul Emtal. Sirion Ariem Roes Misksaul Emtal. Oh, het is toch verbazend wat een heer vermag. Wat was dat? Quil is weg. Wat hebt u gedaan? Oh, heel gewoon. Dat was de spreuk die door de 14e-eeuwse magier Adalbertus Minor geformuleerd werd... voor het verdrijven van onderaardgeesten. Die schoot mij eens inste binnen, als je begrijpt wat ik bedoel. U, u had Qwil misschien beter kunnen pakken dan uh, verdrijven. Ach, de mut stond me er niet naar. Je bent er gloeiend bij, Bommel. Verzet zal niet baten, je bent mijn arrestant. Verdacht van medeplichtigheid bij het leegroven van de universiteitsbibliotheek. Oh, kalm aan, beste vriend. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad is verdenking van medeplichtigheid geen motief om tot arrestatie over te gaan. Het is hoogstens een beschuldiging die op grond van ter zake doende vermoedens tot een onderzoek zou kunnen leiden. Je herinnert je toch wel de zaak die op 3 maart van het vorige jaar voorkwam? Nu dan. Nee. ja, Indrukken, mannen. Ach, dat is nu toch aardig. Als heer weet men toch maar alles. En dat komt goed te pas, zoals je ziet. Hmm. Het is de muts. Daar zit natuurlijk alle opgeslobberde kennis van kril in. Geheel onkundig van het voorafgaande zat de schilder Terpentijn... aan de rand van het woud een herfstochtend op het doek te werpen... ...vibrerende... ...vermiljoenen op bewogen okers. En nu hier een hoog lichtje... ...op de ombers... ...om een felle trilling... Uh, ...dinges... Uh, dat is geen echt hooglichtje. <laughs> het is navelgeel. Aangebracht op een bruine achtergrond werkt het als wit. Maar dat is gezichtbedrog. Deze verfstof is trouwens uh, giftig. Daar nou, zijn ja. zwavel bevat. De bereiding is dan ook verboden volgens de Kernheimer conventie van 72. Wat is giftig? Ik ben giftig en ik zal jou het zwavelzuur door je Kernheimer vleeslichaam laten vloeien. Oh. Weerzinwekkend. Het stuit mij tegen de borst, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar toch kan ik er begrip voor hebben. Een dergelijke grove handeling spruit voort uit een emotionele storing in het artistieke temperament. Zo'n storing veroorzaakt soms kunst, maar vaker onrust. Volgens uh, de geleerde ijsbrenner ontstaat alle kunst uit onlustgevoelens, maar de nieuwere school betwijfelt dit. Het is zo ja prettig om alles te weten, men staat dan overal heel anders tegenover. Laat dat je een aansporing zijn om goed je best te doen, jonge vriend. Kellers is macht, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik bij aan. Mijn taak ligt duidelijk voor me. Ik ga de cultuur aan de kennis in Rommeldam opstorten. Wat jij? Um, ik blijf hier nog een poosje in het bos. Want ik heb het idee dat we nog niet van kwil af zijn. En als ik u was, zou ik die hoed afzetten, heer Olly. Huh? Wat zou die jonge vriend bedoelen? Waarom die hoed afzet? <laughs> Ik denk er niet aan. Het is lekker warm in deze tijd van het jaar. En bovendien is het natuurlijk mogelijk dat er iets van Quill's opgeslabberde kennis in zit. Hoewel men de kennis van een heer ook niet moet onderschatten. Door kennis kan men veel goed doen. Kijk nu bijvoorbeeld dat laboratorium eens. De circuits zijn sterk verouderd. Paul! Uh, een ogenblikje professor, ik moet u even waarschuwen. Wat? Uw stroomkringen zijn gebrekkig aangelegd. Is... U wekt nu ongewild een magnetisch veld op... ...doordat de bedrading inductief werkt. Wat is dat voor een kwatsch? Wat neult u daar over mijn betradiging? Nee, ik neul niet, mijn waarde. In het uh, voorbijrijden zag ik dat uw elektriciteitstoevoer gebrekkig is aangelegd. Wat? En ik dacht, ik moet toch even waarschuwen. Want momenteel wordt de stroom toegevoerd door evenwijdig lopende draden. En nu is de toestand als volgt. Ik zal u leren toestanden maken. U versterkt mijn arbeid. U, u bent in een kruitswals. Krijnkop. Kalm, kalm toch. Ik bedoel het goed. Ik spreek als wetenschappelijk onderwerp, heer, bedoel ik. En, en ik pa heb pakt u zegt, Vert. En dat noemt mijn wetenschap. <tus> <tus> Kennis is macht, dat zei mijn goede vader en de geleerde beken zei het hem na. Trouwens, Sophocles merkte ook al op dat het treurig is kennis te hebben als ze tot niets dient. De vraag is nu, hoe kan ik macht krijgen? Oh, wat weet deze witte nietje dan van inductie? En wat was dat voor een, een muts? Die hij op de hoofd had Dat was hij in een zwamhoed. Als het herfst gaat in het bos En wind door bomen Pratig dat ik u net traf, Markies. Ik zit met een moeilijkheid En u zult daar zeker begrip voor hebben De kwastie is Parbleu. Ik ben doende een Alexandrijn te composeren en verstuurt versteurt het fijne spinsel. Als het herfst gaat in bos en wind door bomen juicht, dan raken bladeren los en takken zwaaien onbetuigd. Het is vaak. Uw gedicht loopt uh, mank, amies. Kijk, een Alexandrijn heeft zes jamben per regel en uw onbetuigde takken zwaaien daarbuiten. Maar uh, daar gaat het nu niet om. Ik weet zeker dat ik bij u als medeontwikkelde begrip zal vinden voor mijn probleem. Kennis is macht, zoals u weet. En u wil het geval dat ik alle kennis heb. Uh, als u begrijpt wat ik bedoel. Dit gaat waar ratje te ver. Ik laat mijn fijnste gevoelens niet vertreden door een botterrek. Verdwijn, voordat ik mijn geduld verlies aan u een tuchtiging toedien. Ik, ik zei alleen maar dat u Alexandrijnmank liep. Gehad mijn inspiratie door platte techniek ontzield. Dat zal u duur te staan komen. Zo schiet ik niet op, dat is duidelijk. Ik zal mij met mijn kennis tot de overheid moeten wenden. Ik weet zeker dat die mij met open oren zal ontvangen. Ten slotte zijn de gemeentefinanciën niet rooskleurig. Uh, goedemorgen meneer Dorknoper. Het ziet er niet zo best uit hè. Als u mij nu even een staat van uitgaven en inkomsten geeft, zal ik u zeker een goede raad kunnen geven. Wat lief? Het uh, tekort op uw begroting is in feite veel groter dan in de krant stond. U hebt het gat nu wel gedeeltelijk gedicht met geld uit de algemene reserves. Maar dat gaat niet aan, mijn waarde. Wat? Het de... is ook geen wonder. Uw administratiemethoden zijn volstrekt. Verouderd. In plaats van hier tussen stoffige dossiers te zitten... ...zou u het lollensysteem moeten toepassen. Dan kan er geen sprake meer zijn van boekhoudkundige kunstgever. Zo is de renteuitkering die u van het elektriciteitsbedrijf krijgt... ...geheel... ga weg! Voor... Kalm, kalm. Ik wilde alleen maar zeggen dat een dergelijk systeem... ...een ambtenaar eerste klasse op deze plaats overbodig maakt. is misgelopen. Misgelopen? Ja, de marsmannetjes zijn ontsnapt door de hulp van Bommel. Toen ik hem wilde arresteren... zette hij me klem met de uitspraak van de Hoge Raad. En het ergste was... dat hij nog gelijk had ook. Er zit iets achter. Het, het is een duistere zaak met sinistere kanten. Dikke dag. Dit kan ik niet nemen. Ik eister zaken doen de maatregelen. De belastingplichtige Bommel had kritiek op de administratie... En het ergste was dat hij nog gelijk had ook. Zo kan ik niet werken.' Morgen, heren. Ik moet het hoger opzoeken, dacht ik. Vandaar dat ik even binnenval. De kwestie is dat ik mijn kennis graag in dienst van de gemeente wil stellen. Dat is mijn plicht als heer, want er is hier veel te regelen, denkt me. En met die lagere ambtenaren kom ik niet verder. De geldelijke moeilijkheden van Rommeldam zijn me natuurlijk uh, bekend... maar ik kan me niet verenigen met de verdeelsleutel van het gemeentefonds... Kijk, daarbij worden de normen inwonertal en oppervlakte gehanteerd... ...en de oppervlaktefactor houdt geen rekening met de verschillen... ...in het taakapparat van de verschillende wijken, als u uh, begrijpt wat ik bedoel. Wat, wat, wat bedoel je? Waar haal je dat vandaan? Uit de boeken, natuurlijk. De boeken die uit de universiteitsbibliotheek gestolen zijn. Waar heb jij die gelaten, Pommel? Of heb je die aan de marsmannetjes meegegeven? Er bestaan geen marsmannetjes. De dampkring van die planeet laat geen hogere levensvormen toe. Maar daar gaat het nu niet over. De renteuitkering die de stad van het elektriciteitsbedrijf krijgt is gebruikt voor de gewone uitgaven. Uh, en u zult begrijpen dat. Ik begrijp niets! Ik, ik... Je zult er meer van horen. Maak dat je wegkomt. We hebben je nu goed in de gaten. Niet lang daarna begaf burgemeester Dikkerdak zich naar de kleine club... om er een warme lunch te gebruiken, zoals zijn gewoonte was. Een glaasje voor het eten zal me goed doen. Ik heb bommel op bezoek gehad. En nu moet ik op mijn bloeddruk letten. Tja. Bommel, die platte figuur, heeft vanmorgen mijn Alexandrin in de knop gebroken. Planten doodmaken, ook dat nog. Weet u dat er door hem een invasie van marsmannetjes dreigt? Ze weten alles over ons, want hij heeft alles wat we weten in hun handen gespeeld. En nu weet hij ook alles. Dat vrees ik al. Het wordt te dol, Amice. Ik stel voor de botterik te royeren als lid van de kleine club. Een goed idee. Het is het enige wat we kunnen doen voordat de invasie binnenvalt. Heer Olly wist niet wat hem boven het hoofd hing. In gedachten verdiept begaf hij zich naar restaurant De Gebraden Haan om een stukje te gaan eten. Want de honger knaagde. Maar sterker nog dan zijn eetlust waren zijn zorgen. Iedereen is te dom om toe te geven dat hij niets weet. Het wordt te gek. Hoe kan Canes macht worden? Want het is hoog tijd dat ik de macht overneem. Wilt u uw hoed niet in de garderobe laten? Eh, uh, ja. Als heer kan mij natuurlijk niet... Uh, kan men niet... Uh, ik, ik uh, Oh, ik hou hem liever op. Ik... Uh, ik ben verkouden. Uh, oh, wat nu? Wat nu? Het ding heeft zich op mijn hoofd vastgehecht... zodat ik hem niet af kan nemen. Het is maar goed dat manieren uit de tijd zijn. Anders zou ik hier lelijk opvallen. Maar hoe kan ik door mijn kennis aan macht komen... met een paddenstoelenmuts op? Oh, kijk, daar zit dokter Anders Zielknijper... Dat is ten slotte een bekende psycholoog. Misschien kan hij me helpen. Neem me niet kwalijk dat ik zomaar aanschuif... ...maar ik wil u wat vragen als geleerde onder elkaar. Ja, ja. Ik heb moeilijkheden met mijn hoed, maar dat doet er nu niet toe... Hm. ...zodat u hem maar niet op moet laten. Ik bedoel, hoe kan men macht krijgen door Canis? Rustig. Er is niets aan de hand. Ik zie uw geval zo dikvels in mijn praktijk. Een hoedcomplex. Men gebruikt een hoed om zich te behoeden. U voelt zich bedreigd, dat is duidelijk. En daarom zoekt u macht. Maar met een goede begeleiding... Ach nee. Oh, ach nee, dat is de oude symboliek. Koek, al lang oh. achterhaald door Zweder sterren en Concord. Met die onzin draagt u bij tot het agrogisch tekort. Oh ja? Ja, ik wil alleen maar weten hoe Kadas macht maakt. Oh, maak een atoombom. U moet me verontschuldigen, mijn soep wordt koud. Zo'n zielkundige geeft toch maar goede adviezen: een atoombom maken. Natuurlijk, als ik dat doe, zullen ze wel naar me willen luisteren. Ik zie dat zo dikwijls in mijn praktijk. En bovendien is het heel gemakkelijk als men de kennis heeft en wanneer geld geen rol speelt. Nu weet ik wat mij te doen staat. Oh, dat ruikt lang niet slecht, Joost. Vooral omdat mijn lunch in het water is gevallen door de atoombom, waar ik direct aan ga beginnen. Wat heb je daar? Hmm, oh, niet slecht. Alleen zou ik er wat bieslook en kervel aan toevoegen. Met wat in kerry gefruite uitsnippers. Een scheutje calvados zou ook geen kwaad doen. Dan krijg je de echte saveur Dauphiné. Heel zacht, cedere Joost. En vooral niet vergeten ieder kwartier even te roeren. Dit is zeer betreurenswaardig, heer Olivier. Met u goed goedvinden. Kunt u mijn taak beter overnemen? Ik zie mij genoodzaakt mijn ontslag aan te bieden, als ik zo vrij mag wezen. Terwijl heer Bommel schouderophalend de keuken uitliep om aan zijn verschrikkelijk plan te beginnen, kwam Kwil de eindeloze spelonken van de onderaarde weer binnen. Het lopen door de grotten van kwetal had hem veel tijd gekost, want omdat hij geen hoed meer had, kon hij zich de weg niet herinneren. Maar hij werd aangetrokken door de nabijheid van zijn soortgenoten... zodat hij er, na lang rondscharrelen in geslaagd was, de opening in de wand terug te vinden. Zo stond hij om kwart over twee eindelijk tussen de andere kwillen. En die zochten met hun draden onmiddellijk aansluiting met hem. Want ze waren natuurlijk heel benieuwd om te weten wat hij aan de weet was gekomen. Maar dat viel tegen. Er kwam geen enkele informatie uit de ongelukkige kwil... Hij stond dan maar op een onnozele wijze met zijn ogen te rollen en na een poosje begon er dan ook een onrustige deining onder de menigte. Degenen die het dichtst bij hem waren, zagen echter dat er iets vreemds met hem was. En toen ze dat bericht hadden doorgegeven, kwam men al spoedig tot de conclusie dat hij zijn muts was kwijtgeraakt. Nu is het logisch dat iemand zonder hoed geen inlichtingen kan geven, zodat er besloten werd dat hij terug moest om het hoofddeksel te halen. Belast met deze opdracht, begaf Quil zich met plakkende voeten weer tegen de rotswand op, op weg naar de bovenaarde. Heer Bommel was in zijn gemakkelijke stoel gaan zitten om rustig over het maken van een atoombom te kunnen nadenken. Het was een akelig tafereel. Een wetenschapper die wetenschapt zonder naar moraal te vragen. Uh, om te beginnen heb ik een cyclotron nodig. Hoe kom ik daaraan? Ik kan natuurlijk onderdelen bestellen, maar dan zit ik met de montage. Ik sta ook overal alleen voor. Dus kijk, bij elke splitsing komen er twee of drie neutronen vrij. Ik bedoel, het is noodzakelijk om de neutronenbalans positief te houden. Kritische grootte en zo. 874-203, dat is het teleformen van een loodgieter of zo'n blikslager. Uh, natuurlijk, uraan is het gemakkelijkste, dus... Als ik uh, scheiding moet, gasdiffusie bedoel ik... Uh, oh, hoofdpijn. Oh, die hoed moet van mijn hoofd. Oh, <grijg> Joost! <grijg> Oh. Ik sta juist klaar om te vertrekken. Oh. Schort er iets aan met uw welnemen? Oh, hoofdpijn. Vreselijke hoofdpijn. Met mijn teergestel. Ik weet alles, maar niet hoe ik mijn muts kan raken. Wil je me nog even helpen? Na lange trouwe dienst. Schort er maar. Met uw welnemen. Oh, prima. Ja. Ja, niet doen! Losserlijk is nog eigenlijk van een lastig wetenschap. Dat is heel betreurenswaardig. Zo losknippen, baten. Uh, Uraan 234 235 en 238 in mijn verhouding. Langzame neutronen in de uranzuil. Het telefoonnummer van de blikslager is 975-608. Uh, Wachten op zoektoon. Zo kan ik niet gaan. Uh, ik trek uh... mijn ontslag in met uw welnemen. Ik zal een geneesheer ontbieden en ik zal ijswater en hoofdpijnpoeders halen. verrijkt uranium. een loodgieter is misschien beter. Oh, geld speelt geen rol. Maar. Oh, kallers. Zo is hij al de hele tijd, dokter, met uw welnemen. Ik kan hem niet alleen laten, hoewel het mijn vrije avond is. En ik eigenlijk mijn ontslag heb genomen. Juist. Heel goed. Ja. Mm. Grote innerlijke spanningen. Geestelijk overbelast, zou ik zeggen. Waarschijnlijk overwerkt. Excuseer. Heer Olivier's laatste werk was het snoeien van de rozen. Maar dat is een half jaar geleden... en toen knipte hij zich in de vingers. Met u goedvinden. U weet niet aan welke spanningen een werkgever tegenwoordig blootstaat. Dit is een rustgevend middel. U kunt... Ja, wortel... Met een mengsel van eter en alcohol. Valeriana officinalis. Dat, dat is uit de tijd, geachte ja. heer. Dit zijn trankielijzers. Toedienen naar behoefte. Bel me morgen even op hoe de toestand is. Goedenavond. u ijzers Terwijl ik eigenlijk een cyclotron nodig heb. De pillen maakten heer Bommel wel een beetje rustiger. Hij liet zich tenminste zonder tegenstribbelen naar bed brengen. En nadat hij het doosje grotendeels had leeggegeten... was hij weer zo ver hersteld dat hij middernacht Joost kon schellen. Wordt het erger? Nee, wat ik nodig heb is een kerncentrale, Joost. O, o. Van 400 megawatt. Bestel die zo gauw mogelijk. Haast mij. Geen valerianium. Uranium. Vale, uh, Valentie. Uh, de Valentie, vaak bedoel ik. De resultanten van het krachtveld. Zeer wel, heer Olivier. Als we uh, ja. nog even een pilletje nemen, ja. dan zal ik morgenochtend een krachtveld bestellen. Uh, ja. Maar nu moeten we eerst een beetje gaan slapen oh, kort. met het oog op mijn nachtrust, als ik zo vrij mag wezen. Dat was een heel verstandig voorstel, want niemand kan zonder slaap. Ook Tompoes niet. Hij had aan de rand van het bos op de uitkijk gezeten totdat de maan boven de nevels was geklommen. Maar toen was hij zo moe dat zijn ogen dicht vielen. En daardoor zag hij niet dat Quil met plakkende voeten onder zijn boom doorliep. Oplettende luisteraars weten dat lopen Quil niet makkelijk viel. Dat was dan ook de reden dat hij op een dorp twijgje trapte, net toen hij gepasseerd was. Ik wist wel dat je terug zou komen. Je wilt je hoed hebben, hè? Ik zal je helpen. Kom maar mee. Quill gaf geen antwoord, want zonder muts kon hij niet praten. In plaats daarvan schoot hij al zijn draden uit en probeerde zich daarmee te verdedigen. Ze wikkelde zich als tentakels om zijn aanvaller heen, maar omdat ze alleen maar bestemd waren om kennis door te geven, waren ze niet sterk. Nou, uh, schijn daar liever mee uit. Ik wil je helpen. En, en het is een vervelend gevoel. Maar Quill luisterde niet naar reden. Waarschijnlijk kon hij ook niet horen zonder de hoed waar al zijn reden in zat, zodat hij vruchteloos verder worstelde. Tompoes stoorde er zich zo weinig mogelijk aan. Hij had zijn vangst op de arm genomen en liep er snel mee naar huis om hem daar in een oude vogelkooi op te bergen. De volgende dag was het mooi weer. Slot Pommelstein lag vredig in de herfstnevels en de enige wandelaar die men in de omtrek kon waarnemen was de heer O. Van Mzm, de voorzitter van de kleine club. Hij was op weg om heer Bommel zijn royement aan te zeggen... en dat vond hij een moeilijke boodschap. Maar er is niets aan te doen. Hij moet uit de klump, het wordt te gek. In dit geval zijn er geen verzachtende omstandigheden. Herenleden kunnen elkander niet ongestraft voor aap zetten. Dan weten ze nog zoveel. Bij een wegkromming zag hij tot zijn verbazing een wagentje naderen... Het was, heer Olly, in een invalide voertuigje voortgeduwd door de bediende jongs. 392 uraan plus 1 neutron geeft 23692 uraan... ...geeft 94.38 Strontium ...plus 14054 zelon... ...plus 2 neutronen. Meester is lelijk ontregeld. Uh, Komt dat zo opeens. Heer Olly, hier is overspannen als u mij toestaat. Hij heeft een atoomaanval vrees ik, want hij praat over niets anders. Daardoor heeft hij zijn nachtrust gemist, zodat ik vrees zijn voorbeeld te zullen volgen. Ik heb geen kans gekregen, de heer Bommel, het lidmaatschap op te zeggen. Ik trof hem aan als een wrak. ...bevend en pratend in zichzelf, heel zonder samenhang. Parbleu! bleu. Dat komt ervan wanneer men een alexandreen vermoordt. Een wrak, hè? Ik wist het. Het kon niet goed gaan. Wilde mij vertellen hoe de gemeente bestuurd moet worden. Er zit iets achter. Op deze manier werken de mazmannetjes dus, ontregelen. Ja, ja. Het is een sinistere zaak. Juist, Daarom stel ik voor om het raaiement van de heer Bommel in te trekken. Juist, juist, ja. Iemand in zo'n toestand is niet verantwoordelijk voor zijn daden, nee. Hier ligt een andere taak voor de leden van de club. Tja, wat bedoelt ge, Amice? Ons ongelukkig medelid moet geholpen worden. We moeten zorgen dat hij wordt opgenomen in een passende inrichting. Intussen had Joost zijn werkgever weer in zijn stoel bij het raam geplaatst En hij was net doende hem een pilletje te geven toen Tom Post binnenkwam uh, 17,6 mega elektron 15 miljoen graden Celsius Traagheidsopsluiting E is MC kwadraat ik was al bang dat er zoiets gebeuren zou. Daarom ben ik in het bos gebleven totdat Quil weer terugkwam om zijn hoed te halen. Hij zette de gnome op het hoofddeksel van heer Bommel en keek gespannen toe wat er gebeuren zou. Maar helaas, hij had er niet aan gedacht dat Quil zonder hoed geen enkel inzicht had. Hij werd alleen maar voortgedreven door instinct... En toen hij de vreemde muts onder zich voelde, wist hij niets beters te doen dan zijn draden eromheen te slaan en te trekken. Oh, oh, oh, stop daarmee, Jos. Niet trekken. De trekkracht is omgekeerd evenredig aan het effect. Dat lijkt tot niets, jongen. Dat heb ik persoonlijk ook al toegepast, als u mij toestaat. Het bezorgt hier Olivier alleen maar hoofdpijn. Ja. Als Quill het niet kan, kan niemand het. Nee. Oh. Excuseer. Daar komt misschien hulp opdagen. Tom Poes had alleen maar belangstelling voor Quill. Die zijn getrek had opgegeven en nu het hoofddeksel beklom... om met bleke oogjes naar de topper van te kijken. Ja, daar zat vroeger een opening. Daardoor zijn alle boeken verdwenen en hij praatte trouwens ook uit zijn hoed. Maar het gat is nu dicht. Excuseer, daar hm? zijn een paar heren met een ziekenauto. Ze willen hier Olivier naar een sanatorium brengen met uw goedvinden. Ja. Ik wil niet, wil niet naar ziekenhuis, want het voelt me lang niet oh, goed. Oh. Hoofdlopen om, omlooptijd, siderische omlooptijd. Uh, ik bedoel, men kan iemand niet naar een sanatorium brengen tegen zijn zen. Staat in boek. Toch zou het misschien wel een goed idee zijn. Uh, nee, dat lijkt me niet. Stuur ze liever weg, Joost. Er staat een ziekenwagen voor Bommelstein. Zou er iets met Ollie zijn? Dat zou best kunnen. Gisteren deed hij ook al zo vreemd met die paddenstoelen. Ik ga kijken wat er is. De heren kwamen hier voor heer Olivier, mevrouw. Maar hij weigerde mee te gaan omdat hij zich niet goed voelt. Het gaat bergafwaarts met hem en ik zit er maar mee. Het slaat me op de gal als ik zo vrij mag wezen. Wat is er dan met hem? Zeer betreurenswaardig. En hij slaat wartaal uit met uw goedvinden... Ik vind het niet goed. Hoe durf je? En je moet deze spiegel eens laten nakijken. Er moet nieuwe kwik op. Hij is helemaal bruin aan de kanten. Natuurlijk. Hm. Kwik is wat Kweet al bedoelde. Kwik. Vloeizilver kwik. is kwik. Praat geen onzin. Hm. Zie je dan niet hoe slecht Olly eruit ziet? Haal dat vieze beest van zijn muts af. Ja, kwik. Kwikchloride. Kwikchloride. Ja, kwik. Dat is het. Hm. Kwik. Voor tijd dat ik hier de verpleging overneem. Zeg tegen Joost dat hij die arme Olly buiten in het zonnetje zet. Het is hier donker en benauwd. Ik kom over een uurtje terug om hem voor te lezen. Het is duidelijk dat heer Ollys toestand velen zorgen baarde. Professor Perlwitskowski was bijvoorbeeld juist bij de burgemeester... om zich te beklagen over je bommels gebrek aan medewerking... Zo kan ik niet arbeiden... Ik heb alles in gereedigheid voor de proef van ziekelhaupt. Maar de Bommel wil de zwam niet aan mij overlaten. Ik ben nodig de ondersteuning der politiebehoorde. Dikke dak. Uh, zoals afgesproken heb ik een dure ambulance naar Bommels huis gestuurd. En nu weigert hij met de wet in de hand om zich te laten opnemen. Zo komen we niet verder. We hebben een volmacht nodig om de stakker te kunnen helpen. Wilt u dat even in orde maken? Nog een beetje, professor. Ik moet je eerst even een volmacht uitschrijven om Bommel in een sanatorium te laten opnemen. De stakker is lelijk van de kaart. Opnemen? Ja. Dat is groot aardig. Die Bommel draagt ja in een boot En die kan dan ook wetenschappelijk analyseerd worden. Zo wast zich de ene hand de andere... Intussen zat heer Olly ingezakt op het gazon van Bommelstein. De herfstwind blies hem koel om te slapen, maar dat bracht geen verlichting. De gedachten woelden hem ordeloos door het brein, zodat een hevige hoofdpijn hem kwelde. Kennis is macht. Safloor, daar maken ze saffraanrode verf van. Plutorium kan ik weder gebruiken, beter dan pluraal. Uraan, bedoel ik. maar ik. Uh... Nee, Bobbel! Oh. Wat zit je daar enig? Uh. Met die leuke muts! <lacht> enig. Onvergelijkelijk, ook wel uniek. Uniek? Ja. Dat snap nou precies het woord van vijf letters dat ik voor mijn puzzel moest hebben! <lacht> Weet jij ook een stad van drie letters in Gotland? Oh ja, ah, goh, knap van je hoor. Dat weet je dan ook. Het eerste kruiswoordraadsel was al spoedig klaar. Oh. Want heer Olly wist zelfs raad met de moeilijkste opgave. Oh. En omdat het werk zijn hoofdpijn verlichtte, kreeg hij er werkelijk pret in. Toen juffrouw Doddel even later met een mooi boek de tuin binnenkwam, zat hij dan ook recht op uh. uit te leggen dat een snelle, ja, dringende ja. gewaarwording een scheut is. Je weet alles oh. enig hoor. Natuurlijk weet Olly alles, oh. maar je vermoeit hem te veel, op. Je moet nu weggaan. Dan zal ik hem een beetje voorlezen. De Ingrid's grote strijd is een heel goed... filmpje. wil er worden voorgelezen. want dan komt er weer meer bij. Oh. Ik wil puzzelen, want dan gaat eruit. En dat is goed voor mijn opgekropt hoofd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Echt, toch. Hoe kan iemand er opknappen van een kruiswoordraadsel? Weten is niet opgelassen tegen onbeneld. Je ziet het wel al, je vermoeit hem echt te veel. Je moet nu weggaan. Nou hoor, nee, hoor nee. het ging net zo enige. Nou moet ik weg, flauw hoor. Ah. Nou, te weinig gezout of gekruid, ook wel slap en krachteloos. Ja. Uh, Goedemiddag, dametje. Ik heb hier een volmacht van de burgemeester om de heer Bommel op te halen. Hij moet naar het sanatorium. Hij is gevaarlijk. Oh, Joost, gauw. Ze komen olie halen met een bevel van de burgemeester omdat hij gevaarlijk is. En dat terwijl hij alleen maar een beetje onaardig was. Zeer betreurenswaardig. Maar tegen het bevel van de burgemeester kan ik niet veel beginnen, vrees ik. Oh. En bovendien zal het wel het beste zijn voor hier Olivier's nee, gezondheid. Nee, je moet iets doen. Het is gemeen. Zeer tegen zijn zin bereikte heer Bommel het sanatorium. Maar door het oplossen van de kruisvoortraadsels was zijn hoofd wat lichter geworden... zodat hij op eigen kracht naar binnen kon lopen. Kijk, kijk. Na ons gezellig babbeltje in de gebraden haan, vreesde ik reeds dat u zou instorten. Maar we zullen de bron van uw hoedcomplex saampjes wel bovenwoelen. Gaat u daar maar prettig ontspannen zitten. Uh, uh, niet ingestort, vol gedachten. Weet alles behalve hoe ik muts moet afzetten. Kanes is macht. Oh. Ik wil weg om atoombom te maken. Rustig. Uh. Vooral. Rustig. Eh, geen tijd voor gebeuzel. Transuranen, oh, no. dat is wat ik nodig heb. Plutonium, makkelijk oh. te krijgen, intrusie van magma. Doet u nu niet toe. Nee, nee. Uh, wat was ik? Ah, afval, uh, afgeleid van Uranium uh, C38, ligt het ja. centrale van Muntje Z. Veel ik weg. Even, oh. Nu werd het de heer Zielknijper te veel. Hij werkte zich achter zijn bureau vandaan en snelde het vertrek uit. Het is veel erger dan ik dacht. De ongelukkige is Gevaarlijk. Ik hoor dat u hier de bommel hebt. Oh, ik mocht hem ja. recht gaan zien. Een ernstig geval, professor. Erger dan ik dacht. Hij wil macht hebben. Uit zijn woorden blijkt dat hij een heel gevaarlijke studie heeft gemaakt. Hij wil een atoombom maken. En we weten allemaal dat zoiets mogelijk is als men de kennis en het geld heeft. Ha, ha, ha. Kennis. De kennis is niet in de bommel, meneer. Ter is in de hoed. Hij huh? weet niets. niet. Plappert uit zijn hoed. Uit zijn hoed? Dit gevolg groeit me boven het hoofd, vrees ik. Ik, ik moet consult inroepen. Ik moet hulp hebben. Ik weet geen list meer te bedenken. Als ik kwetel maar kon vinden. Hé, hey, daar is P. Pastinakel met een paar andere dwergen. P. Ja? Waar Wat? gaan jullie heen? Uh, we gaan eerst bij... Hm? Ik en Monkel Oor en Tamar Venkel en Berberis en uh, Mispel Hop en uh, Carmen. En Kweetal? is die er niet bij? Nee. Ik nee. moet hem nodig spreken. Uh, gaat die niet, eh, uh, Ispen, je weet wel, rikken of trapaan. Hier is niks meer te doen, want de verturving zit er goed in. Kweetal al zal wel komen. Hij is een beetje laat omdat hij met zijn syndicaat bezig was. Goed joel. Ah, daar komt hij al. Als u nu maar even tijd voor me heeft. En als ik hem nu maar duidelijk kan maken wat er aan de hand is. Ik ga weg, hm? Ik ben Hest, omdat ik te lang naar vloeizilver ja, gezocht heb. En dan komt buizig weer. Nee, nee, wacht even. Ik heb hier wat je zocht. Glas met kwik aan de achterkant. Een spiegel. En, en als jij mij nu wilt helpen met heer Ollys ...suricaat met vloeizilver. Mm -hmm. Dat is het? Kaats terug. Ja, maar nu heeft de heer Bommel de hoed van kril opgezet en hij kan hem niet meer afkrijgen. Het erge is dat die genoom eerst alle boeken in zijn muts had gedaan en dat al dat weten nu in heer Olly's hoofd zakt. Bommel heeft een groot denkraam. Ah, ik weet al. Hier, dit mag jij hebben. Als ik de wederkaatser krijg, krijg jij de reden om te leden. Heel nuts. Dag. Goed joh. Oh, nu ben ik nog even ver. Wat heb ik aan dit ding? Ik weet niet wat er voor nuts aan is. Een redenontleder. Hmm. Misschien kan de prof me uitleggen wat ik ermee doen kan. Ik heb hem er al eens over gevraagd en toen zei hij dat het een motiefanalysator was. Die gelukkig niet bestaat. Hij zal raar opkijken. Maar of ik hier heer Bommel mee kan helpen? Ik zoek de professor. De prof... Die is er niet. Oh. Hij is naar het sanatorium gegaan. Bommel is daar opgenomen om te worden nagekeken, zodoende. Maar als je het mij vraagt, zit er niet een bommel, maar in die rare zwam van hem. Ja. Het was een maas, wat ik je zeg, het is met ons afgelopen. Heer Bommel was intussen in een ziekenkamer opgenomen. En daar lag hij nu in een fris bed, omringd door kundige artsen en andere geleerden. De stakker was door de opwinding geheel uitgeput... ...zodat hij weer vervallen was tot een wartaal... ...die van een diepe kennis getuigde. Nee. Het is de mut, de hoed, gehoord tot de fungus. Brebikrov. Volgens mij is het een diepe neurose. Nee, nee, nee, nee. Een gevolg van te veel ongebreideld lezen... ...zonder begeleiding. Ik zie dat ik wel eens in mijn praktijk... ...als het die hoed is, dan moet die verwijderd worden... Een geval van cerebrale symbiose met een pilium. Daardoor zijn de lobben aangedaan. Het lijkt mij iets voor een skalpel. Skalpel! Skalperen! Dat is niet oh. direct nodig, uh, collega. Trepanatie. U doelt op een trepanatie... maar we kunnen ook trachten het vreemde lichaam chemisch te abstraheren. Ho, ho, ho! Oh. Voorzichtig met de hoed, heer dokter Schitzel. Men kan hem licht schaden. Wat de geleerde bedoelde, weet ik niet... Maar het is wel duidelijk dat heer Bommel in groot gevaar verkeerde. En het zag er niet naar uit dat Tom Pos kon helpen. Want zuster Rolfje hield hem staande toen hij de kliniek wilde betreden. Het bezoekuur is afgelopen, broer. Kom morgen om twee uur maar terug. Maar ik moet heer Bommel zien. Het is dringend. Of, of anders professor Prulwitskowski. De heer Bommel wordt net onderzocht. De professor is bij hem. Toch niet? De onderzoeking is zo even beëindigd en de bommel wordt morgen vroeg aan de hut opereerd. De hut is in een witmuts. Een goed aardige geval. Ja, daar was ik al bang voor. Ja, ja. Maar, uh, goed dat ik u net tref, professor. Ik heb hier een reden ontleden. Weet u hoe ik heer Olly daarmee helpen kan? M een poosje geleden zei u dat het een motiefanalysator was. En uh, nu weet ik niet... Oh, schaft u zich voort, meneer Poes! Hm? Gaat u zich met de speeltuig op de straatnieuwen amuseren, bitte ik u. De goede dag. Professor Prilwitskowski had haast... omdat hij voor sluitingstijd nog enige inkopen wilde doen... en toen hij daarin geslaagd was, repte hij zich naar zijn laboratorium. Heden geeft het feest, meneer Piep... met chocolaat en zanentorten... Wij maken een schöne kasselfrein en knipsen de elektriciteit uit. Wat? Denkt u eraan? Morgen gaan wij een muts onderzoeken die alle kennis inhoudt. Dat geeft een grote welbehagen. Oh, het bevalt me niet. Die muts is de hoed van die buitenangse zwang. En die zwam is een spion. Hij was erop uitgestuurd om zich op de hoogte te stellen van onze kennis. En er zijn er vast meer opkomst, prof. De aarde is in gevaar, dat voelde ik. Ik ga proberen haar te redden. Een <tiedert> oh, onweten, on grappelijke taal, piep. Maar uh, smakelijke torten. Pro, <tiedert> lekker. Wat nu te doen... Als ik nu maar... Wacht eens. Is dat niet professor Sikbok die dat cafeetje binnengaat? Die brengt me misschien op een idee. Al deugt hij niet. Alsjeblieft, een glaasje bruis voor meneer. Uh, um, professor, kunt u me ook zeggen waarvoor ik een redenontleder kan gebruiken? Ei, ei. Als dat Tom Poes niet is... Nog altijd veefgierig, merk ik. Dat zie ik gaarne bij jonge lieden. Een redenontleder, ventje? Bedoelt ge je soms een ontleder van beweegredenen? Uh, zoiets. Professor Prilwitskovski noemde het een motiefanalysator, Maar daar schiet ik weinig mee op. Wat zou men met zo'n ding kunnen doen? <laughs> Binjev, Prilwitskovski, dat is een knoeier. Zo'n analysator bestaat niet en dat is maar goed ook. De meeste doelstellingen kunnen beter verborgen blijven. Neem dat van me aan. Hmm. Waar zou het heen moeten met de politiek en de wetenschap? Mm -hmm. Maar als iemand nu eens alles wist wat er te weten is, wat zou er dan gebeuren? <laughs> dan zou de stakker exploderen. Alles weten is onmogelijk geworden. En het heeft trouwens geen zin. Nee, daar gaat het nu net om. Iemand die alles weet wat er te weten is, heeft veel kennis. Mm -hmm. Maar waarom zou hij alles willen weten? Kennis zonder doelstelling is eigenlijk... Niet kennis. Uh, kunt ge me volgen? Uh... En wat wil de jonge heer gebruiken? Een flesje kook? Uh, nee, bedankt. Ik, uh, ik moet weer eens gaan. En ik weet genoeg, geloof ik. Hé, hey, wat wilt ge eigenlijk, ventje? Hm? Wat zit ge hier over een redenontleder te zeuren? Het is hier geen vrolijke inval. Als je hier wilt zitten, dan moet je wat gebruiken. Het is toch wat, hè? Wat is dat voor een apparaatje dat je daar bij u hebt? Wacht eens even, manneke. Gij zijt iets van plan... Ik weet wat me te doen staat met deze redenontleder. Op naar het sanatorium. Kijk, daarboven staat een raam open en er brandt nog licht. Heer Olly kan natuurlijk niet slapen. Ik wil wedden dat hij daar ligt. Dat treft, want er loopt een regenpijp langs. Hmm, ik zal mijn geluk maar proberen. Strofantine is een glucosine. Heeft niets met stroven te maken. Stroven zijn verseres. Ja, hoor. Zakker. Hier heb oh. ik een pilletje. Dat zal u goed doen. Docht het niet? Ik heb het raam er een beetje open gezet. Want frisse lucht is goed voor u, zegt dokter. Pil, piloon, steunt door in vakwerk. Heb steun nodig, moet aan het werk. Kennis is macht. Ik zal u een steuntje geven. Een hm. Beetje overeind, hè? Dan kunnen we makkelijker drinken. De balans moet positief gehouden worden. Help! Een indringer, Ga weg! O, o, o, ik roep de papier. Even wachten. Als het lukt, is het zo gebeurd. Oh. Nee, nee. Ga, ga, ga weg! De... Ga, ga weg! Engels! Wat, wat, wat is dat? Wat doe wat je? Ik zet de redenontleder aan Was... en ik houd die tegen de muts van heer Olly. Kijk, zo. Licht. Lux. Lumen. <lacht> <lacht> oh. Het werkt. Huh? Hij had gek. Heer Bommels hoofddeksel begon onder de bewerking te krimpen, omdat al de wetenschap in de zwamhoed geen doel had. De kennis viel uiteen tot losse stofdeeltjes, die een poosje rond bleven dwarrelen. Maar gaandeweg losten ze zich op in de ontsmettende lucht van het ziekenvertrek. En tenslotte liet de leeggelopen muts los, waarna hij slap aan het linkeroor van de leider bleef hangen. Oeh. Dank je wel, jonge vriend. Mm -hmm. Voor het eerst sinds maanden heb ik geen hoofdpijn meer. Dit avontuur is mooi afgelopen, wat jij? Oh, nu kan ik rustig slapen. Nee, het is helemaal niet afgelopen. Mm. Quil was uitgestuurd om kennis van de huh? bovenaarde te verzamelen. Nee. En als hij niet terugkomt, dan zal er een andere quil gestuurd worden. Mm. We moeten zorgen dat hij met de juiste kennis teruggaat. Oh, ja. En dat kan, want we hebben zijn hoed. Kom mee, heer Olly. Oh, eerst even. Nee. nee. Een kijkje... Oh. Tom Poes liep met de lege muts naar de deur. En omdat hij een eindje open stond, waren zijn woorden in de gang hoorbaar. Daar stond de assistent Pieps zwaar gewapend achter een wasemmer om de aarde te gaan redden. Ik wist het wel. Ze maken gemene zaak met die zwangfiguren, Maar gelukkig heb ik ze in de gaten. Tom Poes besloot om alleen verder te gaan. Hij merkte niet dat Alexander Pieps in de schaduwen achter hem aandraafde. De assistent werd weliswaar gehinderd door de zware wapenrusting die hij met zich voerde... maar het besef dat hij bezig was de aarde te redden gaf hem reuzenkrachten. De verrader! Hij gaat de muts met kennis aan die zwam teruggeven... maar ik ga daar een stokje voor steken. Tom Poes bereikte zijn huisje en daar kostte het hem niet veel tijd om Quill uit de vogelkooi te halen en hem de hoed op te zetten. Dat gebeurde in diepe stilte, want hij begreep dat praten het hoofddeksel opnieuw met kennis zou vullen. Zwijgend nam hij Quill dan ook op de arm en liep met hem naar het bos. Mooi. Alles loopt zoals ik dacht. Hij gaat de zwam terugbrengen naar de plek waar hij vandaan komt. En als ik weet waar dat is, zal ik zorgen dat alles grondig wordt opgeruimd. Vol vertrouwen beklopte assistent Pieps het vernietigende wapen dat hij gevonden had in de laboratoriumkast, waarin de professor zijn laserstraal placht te bewaren. Hij voelde zich dan ook erg sterk toen hij achter Tom Poes aan ten slotte bij de oude eik belandde, waar Quill was uitgekomen. Zwijgend zette Tompoes de zwam op de ronde steen. En op het ogenblik dat hij hem in de richting van de spleet duwde. sprong Alexander Pieps van achter een boom tevoorschijn. Vastberaden haalde de assistent de trekker van zijn wapen over. En een dichte wolk spookte de ongelukkige zwam van de voeten. Tompoes Poes de geschrokken achteruit. Maar ook Pieps verloor plotseling alle zelfvertrouwen. Hij verdedigde zich dan ook niet, tot Tom Poes hem met een sprong achterover weer en men het wapen uit de handen sloeg. Ah, la la, LA, LA, LA, LA, LA mean. Te, te, te laat. Wat is te laat? <laughs> Sukkel, snap je dan niet dat Kweel gezond en wel terug moet? Anders sturen ze een ander. En dan zijn we nog even ver. Gezond en wel, nu, dat hm? is hij hoor. Want dit is geen laserstraal, alleen maar onkruidverdelger. Ik heb de verkeerde spuit meegenomen en nu is het te laat. De aarde is verloren. Een onkruidverdelger? En jij dacht dat het een vuurstraler was. Oh, ja, maar... Het is maar gelukkig dat je je vergist hebt, want anders was Quil er geweest. Was het maar waar. Dat had gemoeten. Ik heb het fout gedaan. En nu is hij met alle kennis in zijn weetmuts teruggekeerd naar zijn soortgenoten. En het is jouw schuld. Jij hebt ons verraden. Oh, had ik nu maar mycologie gestudeerd. Maak je geen zorgen. Weet jij wat de kennis van Quil is? Oh. Dat wist de assistent natuurlijk niet, want daarvoor had hij moeten afdalen in de onderaarde. Quill was daarna een moeilijke tocht aangekomen en had zijn plaats tussen de andere kwillen weer ingenomen. Maar omdat het hoofddeksel overigens niets meer bevatte, kwamen er geen mededelingen door zijn tentakels. Het duurde dan ook niet lang totdat het volk der kwillen tot een besluit kwam. De kennis op de bovenaarde was in het geheel niets. En bovendien kon men er een nare kwaal oplopen. Het was er dus ongeschikt voor bewoning en pogingen om erdoor te dringen moesten voorgoed worden opgegeven. De volgende morgen begaf professor Prilwitskowski zich met doctorande Zielknijper naar het ziekenvertrek om hier Ollie voor te bereiden voor de operatie. Nu gaat het los. Ik ben tegen een ingreep. Het zal een schok zijn voor de fobie van de leider. Een langdurige ontwenningskuur lijkt me meer aangewezen. Oh, wetenschappelijk gaat het om de onderzoeking des wietmutses. De hoed moet door voorzichtige incisie voortgeschaft worden. Dan kan ik aan de arbeid. Ja. <lacht> Goedemorgen, heren. Ik voel me geheel genezen. Een goede nachtrust en een voedzaam ontbijt hebben wonderen gedaan aan mijn gevoelige stel, Zodat ik helemaal geen last meer heb van kennis en andere onzin. En wat die hoed betreft, die heeft die jonge vriend er even afgehaald met dit stofzuigertje. Wat? Stof? Mm -hmm? Stofzuigertje? Dat moet een motief aan een zijn. Ja, God. En die kennis is... ...verswonden, omdat hij geen motief had. Oh. Ja, de patiënt praat weer normaal. Wat? Hij is genezen. Ik begrijp dat u blij bent. Ik ook, hoor. Weet u wat? Ik nodig u uit voor de maaltijd vanavond. We gaan er iets gazalags van maken. Joost had die avond zijn best gedaan op het eten... ...want heer Bommels opmerkingen over zijn kookkunst... ...hadden hem toch te denken gegeven. Mmm, graag daar ben ik dol op. Dat had je goed onthouden, Olly. Och ja, een heer heeft een uitstekend geheugen. Mm -hmm. Daarom houdt hij dan ook van ontwikkeld gezelschap. <laughs> ook als hij geen hoed op heeft. Uh. <laughs> die droeg ik trouwens alleen yeah. om de aarde te redden van een verschrikkelijk gevaar. Oh. Maar door de hulp van de jonge vriend kon ik hem weer kwijtraken. Mm. Och, het was eigenlijk de hulp van kwetel. No. Die heeft me zijn reden ontleden gegeven. Yes. Oh. De geleerde kweetal is in een gevaar. Hm? Hm? Met zo'n apparaat blijft ja kans geen wetenschap over. Zo, zo is het. Hm? Daarom zal ik het zuinig bewaren, want je weet nooit hoe het te pas komt. Hm? En verder stel ik voor op de gezondheid van kweetal en Tom Poes te drinken. De geleerden hieven met lange gezichten het glas. Maar omdat het een erg smakelijke maaltijd was, ontdooide ze al gauw en terwijl buiten de laatste bladeren vielen, werd het binnen een gezellige avond.